10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voorzitters van alle 19 FNV-bonden en het FNV-bestuur... overleggen nog steeds of ze instemmen met het pensioenakkoord. Het overleg begon om twee uur vanmiddag... en er is nog nauwelijks iets over naar buiten gekomen. Binnen de vakbond is er steeds meer verzet tegen het akkoord... dat kabinet en werkgevers in juni sloten. FNV-bondgenoten is fel tegen het akkoord. Die bond zegt ook een compromis tussen de vakbonden niet te accepteren.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 De aandelen van Bank of America zijn het afgelopen jaar al meer dan de helft in waarde gedaald. Op Wall Street zorgde de bekendmaking slechts voor een korte opleving van het aandeel. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog en wisselend bewolkt. minimaal vannacht rond 13 graden. Morgen ook wisselend bewolkt en in de middag en avond enkele buien. Het wordt het graad of 18. Dit was het NOS Journaal. AMB, verkeersinformatie. Allereerst goed nieuws over de A50. Die was namelijk de hele middag en de avond dicht bij Schaarsbergen. Inmiddels zijn alle betonplaten daar van de weg die eraf waren gevallen. En het verkeer kan er dus gewoon weer door. geldt niet voor de A7 van Horen naar Zaandam. Die is nog dicht bij Knopend Zaandam. Daar liggen namelijk bomen op de weg. Verder nog twee files veroorzaakt door wegwerkzaamheden... Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat het daardoor vast bij Weesup 2 kilometer daar. En ook op de A28, maar dan richting Utrecht tussen de Afrit Dolder en Knopend 3 kilometer. Hoger opgeleide dating nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl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 Goedenavond, u mag er weer goed voor gaan zitten. Deze uitzending barst uit zijn voegen. Veel grote sport vanavond. Eerst bellen we met Rafael van der Vaart. Want we willen wel eens weten wat hij ervan vindt... dat hij niet met Tottenham Hotspur mee mag spelen in het Europees voetbal. Maar we richten ons vanavond vooral op Flushing Meadows, de US Open. De maandagavond is daarvoor de verandering de finaleavond. Is die finale tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal al begonnen, Marcel Mesker? Nee, zeker niet. Het is nog niet begonnen. Het wachten is nog een beetje op de spelers dat ze gaan komen. Ze zijn een paar minuten verlaat, maar het zal ieder moment van start gaan. Vijf minuten inslaan en dan een best of five hè, tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Met de nummer 1 Novak Djokovic, als favoriet. Over minder dan twee weken strijden de wielrenners in Kopenhagen om de regenboogtruien. De Nederlandse selectie is vandaag bekendgemaakt. Robert Geesing, Lars Boom... Bouke Mollema, Mout Poels, Johnny Hogeland, Nicky Terpstra... Pim Lichthart, Maarten Cialinghi en Pieter Wening. En dat was de bondscoach Leo van Vliet. Hij vertelt straks het verhaal achter die namen. Volop verrassing in het begin van het eredivisie-seizoen... want RKC Waalwijk werd door de kenners vooraf gezien als degradatiekandidaat. Nu staat de ploeg zesde keurig in het linker rijtje dus. Ik heb een weddenschap. Als RKC aan de rechterkant komt... ja. Dan heb je een kratje bier gewonnen. En een andere verrassing is de nummer 2, AZ. Twee jaar geleden zat die club nog in zware financiële problemen na de ondergang van Dirk Scheringa. Directeur Toon Gerbrands vertelt straks over de wederopstanding van AZ. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in langs de lijn. Komende donderdag zou Rafael van der Vaart met Tottenham Hotspur spelen in de, Champions, of in de Europa League. Dat gaat niet gebeuren, want de Engelse club heeft hem niet ingeschreven bij de UEFA. Bij Tottenham hadden ze namelijk niet verwacht dat hij zo snel hersteld zou zijn van een hamstringblessure. Rafael, goedenavond. Goedenavond. Zijn hoorde jij het nieuws eigenlijk dat jij niet ingeschreven was? <laughs> nou, dat is een beetje, zeg maar, laten we het een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 Nou nah, nah, je kan wel zeggen dat ik er boos om ben. Ja. Ik bedoel, uh, als speler wil je... Ik, ik bedoel, ik heb uh, afgelopen seizoen uh, natuurlijk had je best gedaan om uh, überhaupt in Europa te kunnen spelen. En als je daar niet uh, wordt ingeschreven, daar word je niet, uh, niet vrolijk van. Wat mij nou verbaast, Raphaël, is dat een speler, uh, de betrokkenen zeg maar, dat hij niet geïnformeerd wordt door een club. Van joh, we schrijven jou even niet in, want we hebben er geen vertrouwen in dat jij op tijd hersteld bent. Ja, dat is eigenlijk wel, wel heel erg vreemd natuurlijk. En, uh, dus daarom ging ik ook uh, naar hem toe en uh, vroeg het gewoon netjes. En, ja, hij zei dat, uh, dat de medische staff had dat ik er 6, 7 weken uit zou zijn. En uh, ja, dat dus vond hij het uh, weinig zin hebben om me in te schrijven. En uh, ja, dat is eigenlijk het, het misverstand. En uh, ja, ik kwam natuurlijk terug uit Nederland en ik uh, ja, voelde me vrij goed meteen. Dus ik kon uh, al snel weer heel veel dingen doen. En uh, ja, ik ben bijna weer fit, dus uh, ja, dat is wel erg, uh, erg jammer. Zeg, het zijn Engelsen, We weten hoe Engelsen soms tegen Europees voetbal aankijken. Kan het zijn ja. dat men bij Tottenham gewoon die Europese wedstrijden... minder belangrijk vindt dan de Premier League? Ja, veel minder belangrijk. Dat merk ik in alles. Kijk, wij als Nederlanders hebben toch zoiets van... Hè, leuk om uh, Europa League te spelen, en dat vind ik ook. Ik bedoel, uh, en uh, ja, hier hebben ze dat gewoon niet. De Premier League is gewoon van uh, ja, het belangrijkste. Zelfs belangrijker als de Champions League, dus dat is, dat is heel... Uh, ja. Heel uh, vreemde gedachte eigenlijk, maar zo, zo leeft het hier wel. Ja, over de Premier League gesproken. Uh, komend weekend de wedstrijd tegen Liverpool, Dirk Kuyt. Uh, ik kan me voorstellen, daar wil je wel bij zijn, hè? Ja, tuurlijk wil je daarbij zijn. Ik bedoel, uh, je wil bij elke wedstrijd bij zijn, maar uh, Liverpool is natuurlijk wel mooi. En uh, we hebben een hele nieuwe ploeg. We zijn goed begonnen aan de competitie, uh, dus uh, ja, beter als ons. Dus we moeten, we moeten eigenlijk winnen. Ja, uh, dat herstel van jou, want het is zo verschrikkelijk snel gegaan. Je bent er een flinke tijd tussenuit geweest. Uh, hoe, hoe heb je die periode ervaren? Uh, nou, nee, ik was natuurlijk uh, even kijken. Het was twee weken geleden en dan uh, ja, scheurde ik een klein spiertje in mijn, mijn hemstring. Uh, en uh, ja, dan, dan ben ik natuurlijk gauw al vier tot zes weken uit. Alleen, uh, ja, zoals iedereen weet, ben ik naar de uh, gegaan. Die ook uh, Robben natuurlijk behandeld had voor het WK. En ja, dan weet je gewoon uit ervaring weet ik, dat ik dan uh, ja, veel sneller hersteld ben dan uh, die vier weken. Dat weten ze bij Tottenham trouwens ook, hè, denk ik. Nu. nu ja, ja, ja, dat hadden ze kunnen <laughs> weten natuurlijk. Kijk naar het hele verhaal met Arjen Robben. Ja, oké, okay, maar ze zijn, ik moet heel eerlijk zeggen, hier in Engeland zijn niet zo bezig met, met het buitenlandse voetbal. En, en ze krijgen heel weinig mee wat dat betreft. Het is allemaal gericht op Engeland, dus. En uh, dat is wel. Uh, maar goed, toen ik ze het vertelde, toen ik terugkwam, heb, toen wilde ze natuurlijk allemaal weten wat ik uh, daar gedaan had. En uh, ja, dat het indrukwekkend was wat ik al, al kon. Ja, want heeft het jezelf ook verbaasd dat het allemaal zo snel is gegaan? Want jij kent natuurlijk dat verhaal van Robin. Je weet natuurlijk hoe hij terug is gekomen ja. op het WK. Nou, kijk, dat is het gek. Ik bedoel, ik ben natuurlijk uh, al, al ik, ik, ik ja, vooral heel lang behandeld uh, door van Toren. Dus ik weet hoe die werkt en ik weet al dat ik met dit soort blessures vrij snel weer terug ben. En dus ik ben nooit zo snel uh, in paniek wat dat betreft. Alleen hij is natuurlijk pas echt uh, ja, bekend geworden toen Robben natuurlijk uh, ja, uh, daar voor het WK heen ging en uh, als een soort laatste redmiddel. En dat heeft hij uh, ja, fantastisch gedaan. Want Robert heeft natuurlijk bijna alles kunnen spelen. Het is toch niet zo dat ze straks bij Tottenham van jou opnieuw foto's gaan maken, uh, zoals Verhaal dat in de tijd bij Robbe heeft gedaan? Hè? Nee, dat lijkt me niet verstandig. Zeg nee. nee. even iets heel ja. anders, hè? Oranje. Uh, je hebt natuurlijk Oranje ook de afgelopen week zien spelen. Uh, die wedstrijd tegen San Marino, Gala-voorstelling 11-0, wedstrijd tegen Finland. Nou, oké, okay, krap aan. Hoe heb je dat beleefd? Nou, ik, heb, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb niks gezien. Maar ik heb wel gehoord dat het uh, ja, erg goed was. En, maar ja, dat verbaast natuurlijk niks. Ik bedoel, we zijn uh, ja, zo goed bezig. En je ziet gewoon dat als een elftal en staat, ja, dan kan je ook iedereen uh, ja, inpassen eigenlijk. Als er blessures zijn, dan, dan staat de volgende weer in de rij. En uh, ja, dat is wel geweldig om te zien en het plezier. En, en ja, het is gewoon nog steeds, uh, ja, ik zou bijna willen zo zeggen, een genot om voor het Nederlands vooruit te komen. Ja, het is net alsof het steeds leuker wordt, hè? ook voor jullie. Ja, maar als je als het goed draait, kijk, als je wint, dan heb, uh, heb je het sowieso wat meer plezier. Dat helpt altijd wel mee, maar omdat, het, omdat je natuurlijk ook nu goed speelt... en, en de mensen die waarderen het, en je hebt natuurlijk een goed WK gespeeld. Dus ja, dat, dat is natuurlijk wel heerlijk als je dan elke keer weer om de zoveel tijd bij elkaar komt. Hoe komt het eigenlijk dat je niet gekeken hebt? Nou ja, goed, ik, ik bedoel, ik was natuurlijk hard aan het en op een gegeven moment dan uh, ja, te veel voetbal kijken... Dat, uh, dat dat, dat, dat soms ook een beetje te veel. Dan moet je af en toe een je rust pakken. Dus uh, ja, toen wat anders gedaan. Nou, komend weekend gewoon weer om het echtje voetballen. En dan tegen Liverpool, hè? Zorg dat je erbij bent. Ik ben erbij. Geen probleem. Nou, daar houden we je aan. Rafael van der Vaart, bedankt. Dan gaan we weer naar het tennis. Want uh, ze staan daar op het punt van beginnen, hè. Marcella, de finale van de US Open. Djokovic-Nadal. Prachtig affiche natuurlijk. Ja, het is uh, prachtig. Want het is uh, ja, een wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. En dat komt natuurlijk niet zo vaak voor. De halve finales, daar had je ook nog eens nummer 3 en nummer 4. En dat gebeurde ook op Roland Garros in Parijs dit jaar. En dat is natuurlijk een prachtige line-up. Bovendien staat er veel op het spel. Nadal heeft zijn nummer 1 positie verloren aan Djokovic. Ja, die wil dat misschien langzaam maar zeker terugpakken. Die wil graag uh, de US Open weer winnen. Zijn uh, elfde Grand Slam. Titel. Ja, daarmee zou hij toch uh, naast de Borg en Lever komen... op het uh, rijtje van all-time uh, Grand Slam winners. Federer daar bovenaan, Sampras, Emerson. Ja dan dus Borg en Lever met elf titels. Nadal kan daarbij komen. Djokovic staat pas op drie. Die is eigenlijk nog pas een rookie in het winnen van Grand Slam titels. Maar ja, hij is ook pas 24 en hij is momenteel in de vorm van zijn leven. Um, ze zijn nog steeds niet begonnen, want ja, we kennen alle rituelen van Nadal... Uh, Djokovic gaat er nu ook eventjes bij zitten na het inslaan. Uh, ze drinken alvast wat, want het is uh, lekker warm in New York. Uh, het is daar natuurlijk wel tegen de avond, dus de, de, de warmte zal wat afnemen. Maar uh, uh, vocht moeten ze tot zich nemen, want uh, ik denk dat ze alle twee toch een, een lange wedstrijd uh, verwachten. Een best-of-five in ieder geval. De mannen zitten nog alle twee op een stoeltje, maken zich op voor de strijd. Ze gaan uh, nu de baan op en dan gaat de wedstrijd beginnen. En we horen al aan het publiek inderdaad dat zich een beetje begint te roeren daar in New York. Altijd onrustig. Nou, tennisminnend Nederland voelt, volgt die finale natuurlijk ook op de voet. We belden vanavond... met een een paar insiders en we vroegen wat zij van die finale verwachten. Als eerste hoort u Robin Hazen. Ik denk uh, hopelijk een uh, hele leuke en spannende finale. Maar uh, ik, uh, ik vind het moeilijk om uh, te voorspellen wie gaat winnen. Uh, Djokovic is natuurlijk dit jaar pas één wedstrijd uh, verloren. En, uh, of twee. En, uh, en nog geen finale. in ieder geval nog niet van Nadal. Dus, uh, en ook nog geen finale. Dus ja, de kansen liggen natuurlijk wel uh, op de statistieke wijze van Djokovic. Ja, maar en aan de andere kant ook weer geen uitgesproken favoriet bij jou. Je weet niet helemaal zeker wie er gaat winnen. Uh, wie hoop je dat er gaat winnen? Uh, ik hoop Nadal. En waarom? Uh, voor mij is dat uh, de leukere speler, de, de meest sympathieke en, uh, en uh, ja, en, uh, ik gun het hem uh, dan zeg maar iets meer dan uh, die andere. Michel Schapers, wat voor finale verwacht jij? Uh, ik wacht een finale waarin uh, uh, het een uh, soort uh, strategisch steekspel wordt. Omdat uh, ze natuurlijk dit jaar al uh, uh, verschillende keren tegen elkaar gespeeld hebben. En um, ja, ik denk dat Djokovic uh, zal proberen om uh, in, uh, in rallies met zijn voorhand naar de bekken van, uh, van uh, Nadal te komen. En ik denk dat Nadal juist uh, zal proberen te domineren met de voorhand. En uh, uh, te voorkomen dat hij uh, te veel wordt aangepakt op zijn backhand. Even in de ziel kijken. Wie is jouw favoriet? Ja, is, dat is heel moeilijk vind ik. Ik denk dat Djokovic uh, favoriet is. Op basis van uh, wat hij het hele jaar heeft laten zien. Um, maar ja, ook niet geheel uitsluiten dat, uh, dat Nadal uh, voor een verrassing zorgt. Um, ja... Ik denk dat Djokovic uh, licht favoriet is. Dan gaan we bellen met Christy Bogert. Christy, goedenavond. Goedenavond. Wat voor finale verwacht jij? Nou ja, ik hoop toch wel een hele mooie. Dat kan ik bijna niet anders natuurlijk met uh, nummer 1 en 2 van de wereld. Maar uh, ja, ik, ik, ik, ik vind het moeilijk om te, om, om te voorspellen wat ik ga verwachten. Je hebt een Nadal die eigenlijk alleen maar gegroeid is in het toernooi en, en steeds beter is gaan spelen. Terwijl je eigenlijk aanvankelijk zou denken met het ja, de tempo waarin Djokovic alles wint... dat hij de favoriet zou zijn. Maar ik vind langzaam eh, wordt het lastig om aan te geven wie de favoriet is. Nou mooi is dat altijd praten vooraf. Maar ja, als ze eenmaal begonnen zijn... dan kunnen we alle bespiegelingen vooraf verder vergeten, Marcella. Want het is begonnen, hè? Ja, het is begonnen. 30-15 voor Rafael Nadal. Prachtige smash. Uh, overtuigende start. Al we natuurlijk maar drie punten he, hebben gespeeld. En uh, het zal er denk ik vandaag om gaan... om die paar belangrijke momenten in de wedstrijd. En in hoeverre uh, Djokovic nog in het hoofd van Nadal zit. Wat laten we wel wezen. Vijf keer speelden ze dit jaar tegen elkaar. En vijf keer won Djokovic. Toch wel afgetekend. Denk maar terug aan die finale van Wimbledon. Het ging toen echt niet bij Nadal. Hij was uh, angstig voor Djokovic. En in hoeverre is Nadal daar nu overheen? Of komt dat... Misschien op 4-4, 5-5 in een set Toch nog weer even terug, dat hij wat angstig wordt. En daar kan misschien het verschil in liggen. En ik denk dat Djokovic daar het voordeel kan pakken. Vandaag in deze finale tegen Nadal. own little bubble van Dennis. Geen tombonen straks op zondag 25 september op het WK op de weg voor profs. De Belgische wielrenner heeft nog te veel last van een handbreuk... die hij opliep in de ronde van Spanje en hij laat de rest van het seizoen lopen. Philippe Gilbert is in Kopenhagen de absolute Belgische kopman... De Spanjaarden die zetten alles op Oscar Freire van Rabobank en andere kanshebbers... zoals Olympisch kampioen Samuel Sanchez. De winnaar van de Vuelta, Juan José Cobo en Joaquim Rodriguez, die blijven thuis. De Nederlandse selectie gaat zonder echte kopman naar Kopenhagen. Bondscoach Leo van Vliet heeft gekozen voor wat je een groep vrijbuiters zou kunnen noemen. Hij zomt zelf de namen op. Uh, Robert Geesing, Lars Boom, Bouke Mollema, Wout Poels, Johnny Hogeland, Nicky Terpstra... Pim Lichthart, Maarten Chalingi en Pieter Wening. Waarom heb je voor, voor deze negen gekozen? Ja, het was dit jaar ook heel, erg moeilijk... Uh, vergeleken bij de andere twee jaren dat ik de selectie doe. Omdat uh, het parcours is natuurlijk vlakker uh, ja, is. Je ziet steeds meer Nederlanders uh, jonge renners opkomen. En ik, ik vond de laatste uh, twee plaatsen of de laatste plaats was heel erg moeilijk. Maar hoe, hoe schat jij dit, dit parcours in straks in, uh, in Kopenhagen?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 Maar wat voor, wat voor aankomst verwacht je dan? Nou ja, ik hoop dat er een Nederlander alleen aankomt. Dat verwacht ik of dat hoop ik. Daar, daar gaan we voor. Of, of met een groepje. En nou ja, daar gaan we voor rijden. Maar de kans is volgens mij toch wel groot dat het een sprint met een hele grote groep zal worden. Is de overweging geweest van nou ja, de Nederlandse sprinters zijn nou eenmaal niet uh, absoluut de wereldtop... dan maar uh, andere mensen meenemen en hopen dat het anders loopt? Nou ja, hopen. Gewoon proberen ervoor te gaan natuurlijk. Uh, ja, dan ga ik liever strijden ten onder, laat ik het zo zeggen. En wat zijn dan de renners in deze selectie uh, die wat jou, punt, wat jou betreft dus de speerpunten zijn? Nou ja, jongens, die, we hebben, ze hebben de laatste weken overal ter wereld gereden. In Amerika, in Canada gisteravond nog en in de Ronde van Spanje. Het gaat vooral natuurlijk om de renners die aan die afstand aan kunnen En ja, die, die, die de, de power hebben om op het laatst nog iets te doen, om te proberen. En ja, als je vorig jaar kijkt in Australië, Nicky Terpstra, 200 meter voor de streep. Lacht hij nog op kop. En ja, met een beetje geluk wint hij. En daar moeten we een beetje naar kijken. En dan kom je toch weer Terpstra en uh, ja, Wout Poels. Die hebben ook een paar keer een mooie uitslagen. En waarom niet? Het zijn jongens die wel uh, talent hebben. En daar gaan we op gokken. Ik, ik heb ook meegemaakt dat uh, Kneteman in 1978 uh, Francesco Moser klopte. En daar was ik zelf bij. Dus alles kan. Dat is het mooie van de wielersport. Ook. Nou was er. Um... Ook wel wat kritiek de afgelopen week op de manier van selecteren. Um, Erik Breukink van de Rauwbankploeg zei... Ja, hij zou eigenlijk in de Ronde van Spanje moeten zijn... om te kijken hoe die renners, de Nederlandse renners het hier doen. Ja, ik denk... het wielrennen volgen in een wedstrijd ergens is gewoon heel moeilijk. Hè. Je komt ergens aan, het is een hele reis. Waar moet je rijden, waar moet je zijn? Het eerste wat je doet is dan toch de televisie zoeken. Nou, dan denk ik dat het van beter, beter kan doen in Nederland... omdat er ook op andere gebieden wedstrijden rijden. En ik, ja, ik doe dat op mijn manier en ik, ik vind dat de beste manier. En, en weet je, het is, als je, natuurlijk, renners zijn ook met die Ronde van Spanje bezig. Dan, en, ja, dan kom ik over de WK en uh, ja, dan zit Mollema rijdt in de rode trein en dan ga ik over de WK beginnen. En denk, volgens mij werkt dat ook niet. Leg nog één keer duidelijk uit, wat voor koers moet het worden um, volgende week zondag in Kopenhagen? Wil het met deze groep een grote kans of wil het met deze groep een kans op succes hebben, uh, op Nederland succes hebben? Nou, ik denk dat we moeten zorgen dat er een ontsnapping komt in de paar laatste rondes. En ik denk dat wij als land niet de enige zijn. Omdat hè, je hebt Engeland met Cavendish, je hebt uh, Denemarken misschien met Husshoff. Of, uh, of Denemarken niet, uh, Noorwegen, Husshoff en van uh, Hagen. Italianen weet ik niet wat ze doen. Ja, de Belgen hebben volgens mij ook niet echt de, de top, top sprinter. De koers moet gewoon hard worden en dan hopen we dat onze renners boven komen te rijden. De bondscoach van de wielrenners Leo van Vliet, hij was in gesprek met Steven Dalenboud. Nadal tegen Djokovic in New York. Marcella, hoe zijn de omstandigheden eigenlijk? Want we hebben natuurlijk de regen gehad de afgelopen week. Werd daarvoor die hitte, die krampaanval van Nadal. Veel spelers uitgevallen. Ja, klopt. Uh, het is uh, eigenlijk uh, prima tennis weer. Het is uh, uh, ja, prima voor de tijd van het jaar. 27 graden, warm, benauwd zoals we dat kennen. En uh, ja, kijk momenteel ook meteen even naar een breakpoint op de service van Djokovic. Want 1-0 staat het uh, voor Nadal. Uh, 30-40 nu op de service van Djokovic. Tweede service moet hij slaan. Dus dat kan meteen uh, hier uh, wat betekenen aan het begin van de eerste set. Daar komt de tweede service. En Nadal om zijn backhand heen. Die gaat uitdelen met de voorhand naar de backhand van Djokovic. Die moet aan lopen vanaf de base. En komt nu uitdelen met de voorhand. Slice backhand Nadal. Dubbelhandige backhand van Djokovic. En die mist. Een beetje ingehouden. Het betekent dat er meteen een break is aan het begin van de eerste set. Voor de Spanjaard Rafael Nadal. En die leidt dus met 2-0. En dat is een interessant begin. En, uh, het begint misschien uh, wel van een steekspel, zoals uh, Michiel Schapers zei. Want uh, ja, uh, we gaan afwachten hoe Nadal uh, dit oppakt... en of Djokovic uh, uh, ja, toch weer die dieselmachine uh, kan laten lopen. Maar wat betreft de omstandigheden... Ja, we spelen op maandag. Het is de vierde achtereenvolgende maandag uh, dat ze, uh, het toernooi moet worden afgespeeld. Nou, dat is natuurlijk een drama en de discussie leidt natuurlijk ieder jaar weer op. Moet de US Open nu een dakvoorziening krijgen of niet? Nou, in ieder geval is het vandaag fantastisch weer, zonnig. Eind van de dag, mooie finale met een Nadal die leidt met 2-0. Nou, het zal zeker zo blijven vanavond of vannacht uh, onze tijd dan in ieder geval... en uh, in New York uh, op het midden van de dag. We gaan naar voetballen. Uh, na vijf speeldagen in de Eredivisie staat RKC verrassend op de zesde plaats. Dat is verrassend omdat het nog maar twee jaar geleden is... dat het gemeentebestuur van Waalwijk op het punt stond om de stekker uit de club te trekken. Het gebeurde niet en vorig seizoen werd RKC kampioen van de Jupiler League. De start is dit jaar opzienbarend. Drie zegers, één gelijkspel en één nederlaag. Matthijs Weststraten peilde de stemming in Waalwijk. Heb je gekeken afgelopen zaterdag? Nee, ik heb niet gekeken. Jij ook niet? Nee. Afgelopen zaterdag. Uh, dan moet ik natuurlijk weten wat. Het verbaast mij. Ik loop hier rond in Waalwijk. Ik denk nou, het dorp staat op zijn kop. Er staan 6 tien punten. Het gaat hartstikke goed. Het is het een beetje nuchterheid ook? Ik denk het is altijd maar begint hoog hè, dan gaan ze een beetje zo naar beneden. Nou ja, ja, dus het is misschien een beetje een valse start. Ja, misschien wel? Weet je ja. het niet? Zie jij dat ook zo? Ja, ik weet niet. Wij zijn meer inmiddels deze week bezig geweest met de 80 van de Langstraat. Dus. Daar hoor ik iedereen over, ja. Dat is een ja. groter feest dan het dat voetballen, is. geloof ik. Ja, ja, dat klopt. U ziet eruit alsof u net de Polonaise heeft gelopen na afgelopen zaterdag. Ja, dat klopt. Echt waar? Ja. U, u bent uh, wezen kijken? Ja, zeker. Ja, ja. In Den Haag? Nee, niet in Den Haag. Waar dan? De 80. Oké. Okay. Ja, nee, het zegt me maar even niks, maar ik denk, nou, het hele dorp staat op zijn kop, want ja, uh, RKC RK, staat zes. Uh, uh, ja, over RKC, ja, ja natuurlijk. Dat uh, stond bij mij nog nou, maar... Uh, Perfect. Een fantastisch doelpunt van Rick ten Voorde in de eerste goedlopende aanval van de wedstrijd van RKC. Dat vooral in de eerste 20 minuten van de wedstrijd helemaal werd weggespeeld. Maar opeens is daar een, ja, een mooie aanval. De voorzet komt van de rechterkant van Braber en die wordt ineens binnengevolleerd door Ricky ten Voorde. Heel verrassend. 1-0 voorsprong voor RKC. Ruud Brood, wat een goal. Ja, ja dat is ongelooflijk. Uh, hij was helemaal in balans. Hij stond stil en uit de heup, ja, schitterende goal. Met een schitterende volley hielp Ricky ten voorde zijn. RKC Waalwijk afgelopen zaterdag aan de overwinning. Uit bij ADO. En zo staan de Waalwijkers na vijf speelronden zomaar op tien punten. Keurig op de zesde plaats. En dan vraag je aan trainer Ruud Brood natuurlijk. Sta je nog met beide voeten op de grond? Ja, ik wel. Ik denk de rest ook wel. Zeg maar, Ricky ten voorde, als je dat ook weer leest uh, vandaag in de media... Hoe nuchter die is en ook aangeeft van nou oké, okay, we doen ons best en we gaan gewoon zo door. Uh, ja, dan geeft dat aan dat we met z'n allen wel heel realistisch zijn. Oh, echt eens Ja, ik op tv's te zitten kijken. Uh, nee, ik kom in Tilburg en wij hebben zo'n goede voetbalclub. Nou, ja, ja dat zijn Wat uw woorden. Het gaat niet zo heel geweldig, toch nu? Nee, gaat het gaat fantastisch slecht. maar nee. ze staan gewoon zesde, tien punten, ja. gelijk met PSV. Dat is toch hartstikke netjes? Ja, dat is netjes. Ja. Maar het leeft nog niet echt? Ja, niet bij mij. Ik ben heel veel Feyenoord. Dus. Dames en heren, welkom... Uh, RKC Waanwijk is uh, uh, gered in de zin van dat we nu door kunnen. Een bijzonder verhaal, he, dat RKC twee jaar geleden ja. nou, eigenlijk ten dode opgeschreven. Bijna failliet. En nu? Ja, het uh, proces waarin we zitten heet het dan. Er is van alles gebeurd. Inderdaad, uh, nagenoeg failliet. Toen door de heer Mannenmakers en de heer Berghoff is er een plan gekomen... met Jussengoedzee en Moalig zijn we gaan zitten... En, uh, als je dan kijkt, je wordt kampioen, uh, er komt een uh, ander verhaal in het technisch beleid. Uh, we hebben ervan geleerd. Ja, dan is het fantastisch waar je nu staat. Nou, jullie worden vorig jaar kampioen in de Jupiler League. Dan is het toch een soort van leegloop. Je raakt typisch kwijt als boerrichter, Wenson, uh, uh, Donnie de Groot. Ja, dat zijn 55 doelpunten in één seizoen. En toch overleef je dat. Hoe doe je dat? Ja, dat was dus de grote makken. We hebben pas heel laat zeg maar, drie spelers aan kunnen trekken. In de vorm van uh, Geoffrey Castellon, Voorde en Adil Ouassar. En zelfs uh, Even de Snow. Maar ja, dat zat er aan te komen. Door die de grootkoos voor Willem II. En Fred zit, Benson zit in Polen. Dirk was niet te houden. Maar ik denk wel een van de criteria vanuit ons beleid. Uh, de samenstelling van een selectie, hoe we dat hebben gedaan. Ja, dat hebben we het jaar ervoor eigenlijk ook gedaan, samen met Moallach. Dus uh, dat lag er al. En uh, ja, het belangrijkste is dat je jongens ook iets kan bieden. En ja, dan is het mooi om mee te maken dat de rest is gebleven. Op bestuurlijk vlak zijn er bij RKC nogal wat vacatures te vullen. Maar zorgt het ook voor misschien wat meer vrijheid, wat minder bureaucratie... zodat je wat meer je eigen gang kan gaan als coach? Ja, nu heb je wat meer vrijheid in de zin dat je wat meer uh, uh, zeg maar zaken kan uh, bespreekbaar kan maken... maar ook gelijk kan handelen. Ze zeggen altijd, met het succes komen ook de clubs. Wordt er al aan je getrokken? Nee, vorig jaar was het eerder. Gek genoeg. Uh, maar dat is ook niet zo belangrijk. Uh, het belangrijkste is dat we met deze groep uh, blijven presteren. En ieder, uh, ieder heeft zijn ambitie. En uh, ja, daar hoort de trainer ook bij. 10 punten, zesde plek, gedeeld met PSV. Is dit realistisch? Je zou zeggen van niet. Als je uh, heel realistisch bent... En je gaat af op feiten, want dat doet men hè, als kenner. Begin van het seizoen hebben wij een begroting van de eerste, eerste divisie. Wij konden niet concurreren met Willem II. Maar we, zijn wel, uh, we hebben wel een heel goed draagvlak en we hebben wel een heel goed kader. Ja. Speelt de factor geluk ook een beetje een rol tot nu toe? Ja, je moet realistisch zijn. In fase van wedstrijden hebben we achter kunnen staan. Uh, rode eerste vijf minuten. Ja, wat is realistisch? Je ziet ook gisteren uh, PSV gelijk spelen na 2-0 voorsprong. Ik heb een weddenschap. En die is? Eh... Uh... Als RKC aan de linker, aan de rechterkant komt, ja, dan heb ik een kratje bier gewonnen. Nou, mooie weddenschap is dat. Gaan we weer naar de US Open. Marcella Mesker, eh, Nadal brak Djokovic dus meteen. Eh, wat gebeurt er daarna? Ja, Djokovic slaat onherroepelijk terug. 0-40 op de service game van Nadal. Die komt nog terug tot 30-40. Maar dan slaat hij die bal uit en dus is de breek weer teruggepakt. 2-1. Nog in het voordeel van Nadal, maar Djokovic gaat dadelijk serveren. Wel interessante statistiek die ik nog even heb gevonden. Van de laatste 21 finales werden er 19 gewonnen door de speler die de eerste set won. Dus dat is nogal een belangrijk gegeven, zou je zeggen. Dus die eerste set, daar wordt misschien de zwaarste tik uitgedeeld. Goed, net het succesverhaal van RKC gaan we naar een ander succesverhaal. Twee jaar geleden leek ook AZ op sterven na dood. Het imperium van voorzitter Dirk Scheringa stortte in... en weinigen gaven de club nog goede kansen op een sportieve toekomst. Maar inmiddels kunnen we zeggen dat het de clubleiding wel gelukt is. AZ staat na vijf wedstrijden tweede op de ranglijst. Directeur Toon Gerbrands heeft het allemaal van nabij meegemaakt. Toon, goedenavond. Goedenavond. Toon, met welk gevoel kijk jij nu naar die ranglijst? Nou, alle bescheidenheid. Het is zo dat uh, wij hebben inderdaad, we verteld, twee jaar geleden, de curator op de vloer gehad. Dat betekende dat wij vol aan de bak moesten financiële plannen moesten ontwikkelen. Uh, moesten zorgen dat er door transfers uh, AZ weer helemaal uh, schuldenvrij zou worden. Dat is een drie plan geworden. En uh, nou, de eerste twee jaar zijn keurig koersen gegaan. Dus door ons transferbeleid van afgelopen zomer hebben we ook een op koers. Dan is al één jaar te gaan en dan zouden wij uh, ja, redelijk schuldenvrij zijn als ook de transfermarkt volgend jaar weer zijn werk doet. En wat knap is, is inderdaad dat de technische scoutingstaf, de technische staf zelf met Gert-Jan Verbeek en met Ernst Stewart, er toch weer technisch een team hebben neergezet wat goed voetbal speelt op dit moment. Zegt Toon, en dan wordt er ineens weer overal geroepen, mag misschien wordt AZ wel kampioen. Nou, Gert-Jan Verbeek formuleerde het heel mooi, vond ik afgelopen zaterdag. Zoals we de afgelopen keer zaterdag speelden, ja, dan is het de top 5 voor onze realistische uitgangspositie. En uh, zo kijken we met z'n allen tegenaan. Dat is onze doelstelling. En als we dat halen, hangen we echt de vlag eruit. Ja, nou had jij het net over dat meerjarenplan. Uh, en toch kan ik me voorstellen dat op het moment uh, dat het allemaal zo turbulent was... Hè, toen uh, DSB in elkaar uh, kukelde... Uh, dat jullie toen toch echt niet verwacht hadden dat het nu alweer zover zou zijn. Nee, nou er waren, er waren een paar zaken. Wij wisten dat we een aantal transfers moesten doen. Nou, dan is het net even uh, wat kunnen we terughalen... Wat blijft er? En uh, ja, kom we zeggen: altijd voor de goede voor de verkeerde spelers. Dat bedoel ik in de omgekeerde zin dat de, de goede spelers houden je natuurlijk nog wat liever. En proberen een elftal uh, mee op te bouwen. Nou, dat is allemaal uh, gelukt. Maar het was inderdaad uh, een paar jaar geleden zo dat je niet helemaal zeker wist hoe het zou gaan lopen. Dus uh, daarom de bescheidenheid. We zitten op koers. En uh, nogmaals, en ik, ik vind het ontzettend knap wat de technische mensen met scouting uh, voor elkaar kunnen krijgen. Ja, want je zei het net zelf al, hè, van uh, ieder jaar moeten jullie toch weer spelers verkopen. Zo'n beetje drie spelers iedere zomer. Uh, grote namen altijd. Uh, maar is dat wel de enige manier om te overleven? Nou, wij, wij, wij, wij moeten ook volgend jaar gewoon weer uh, een stuk of drie spelers uh, verkopen in, in, in de zomer. En daar zijn we voor mij, als alles goed valt, er redelijk bij. En dat betekent dat wij uh, het salarisgebouw op orde hebben met de begroting... En we hebben echt alle schulden ook weggewerkt. Dus met Belastingdiensten, met zaken uit het verleden, met moens, alles wat je kan bedenken, is allemaal weggewerkt. Dus dat zou vanuit de organisatie bekeken ja, een fantastische situatie zijn. Alleen daar draait het niet om, want jullie bellen me ook alleen maar om met die voetballers het te goed doen. Want als we in de middenwoog hadden gestaan, of het lager is, nou ja, het is toch wat afgeleiden. Dus ander, wij weten ook heel goed dat uh, de beeldvorming ontstaat. Voor de voetbalresultaten. Ja, maar aan de andere kant bellen we jou natuurlijk ook omdat we weten hoe belangrijk het is om een club zakelijk op de rails te houden. Uh, dan is er altijd geld nodig. Uh, we weten uit het buitenland, als we kijken naar Engeland, buitenlandse investeerders, ja, die zijn altijd welkom. Nu hoorden we dat er een Chinese zakenman bij AZ zou zitten. Nee, dat is een, uh, een sponsor. Het is uh, even een Dongdao. Dat is een bedrijf uh, wat allerlei relaties en andere dingen doet. En die is heel groot en die uh, ja, is die zoon, die is supporter van AZ. En die heeft aangesloten als een van de, uh, ja, zijn de topsponsoren, dus net onder de hoofdsponsor zelf. En uh, alleen een heel enthousiaste man. En die had gezegd, nou ik heb wat contacten links en rechts. En wie weet kunnen we ook nog een keer de LinkedIn China gaan, gaan maken. Maar dat was meer op het niveau van kennisuitwisseling. We krijgen ons wel vaker uh, aanvragen, want AZ heeft een vrij goede jeugdopleiding... qua ranking van de KNVB, dus dat is in de hoogste Nederland. Dus qua organisatie staat het allemaal wel. Dus we krijgen ons vaker verzoeken voor samenwerking. Maar er komt uh, geen nieuwe eigenaar. En uh, geen buitenlanden die AZ gaat hebben. En de nieuwe Dirk Scheringa zit daar ook niet bij? Nee, dat is wel zeker. We hebben na, na de curator. een aantal afspraken gemaakt. En uh, wij zullen de komende jaren die, die zaak helemaal op orde brengen. Dat gaat normaal nu helemaal op koers. En uh, ja, daar past op dit moment geen nieuwe eigenaar bij. Toon, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan. Dat was Toon Gerbrands van AZ.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 C'est tout et c'est colère comme aujourd'hui la scène touche terre. And see si notre histoire. I'm Tout ce qu'il te faut, peu importe si l'on n'a pas ce dont on rêvait. Toutes ces maladresses passées, yeah. d'autres s'en sortent. Entre nous, rien ne presse, et demain ne fait que commencer. Franse solzanger Ben-Loncle-Soul. Hij zingt ook in het Frans, in dit geval el Medi. Dan gaan we weer even bij de US Open kijken. Ja, break van Nadal, break van Djokovic, Marcella Mesker. Hoe ver zijn we nu? Nou ja, we zitten nog steeds in de vierde game. En uh, de breakpoints uh, vliegen je... Uh... Hier over de baan. Djokovic heeft er nu al drie gehad. En Nadal vier had in deze service game van Nadal drie breakpoints. Verzilverde die niet. En nu is het weer voordeel voor Djokovic om 2-2 te maken. Dus in het begin van deze set gebeurt toch wel het een en ander. Service is goed van Djokovic. Daar komt de, de voorhand, de rally is aan de gang. Nadal zoals gebruikelijk zo drie, vier meter achter de baseline. Djokovic wat dichter op de baseline. Maar die maakt dan een fout. En hij maakt meer fouten dan Nadal. Dat is daar. Duidelijk in ieder geval in deze eerste vier games. Uh, twee mannen die uh, erg goed retourneren, die het elkaar moeilijk maken op de service games. We zien wat rallies, we zien wat afwachtend tennis. Maar Djokovic is degene die wat meer fouten maakt dan Nadal. Misschien dat hij nog een beetje warm moet worden. Hij heeft natuurlijk die hele lange vijfsetter tegen Federer uh, in de benen. Hoewel met een dagje rust ertussen. Maar mentaal is dat natuurlijk een zware wedstrijd geweest. Twee no-sets achter, twee matchpoints overleefd en dan moet Weer zo'n best of five En dan nu tegen de nummer twee van de wereld. Dus mentaal misschien voor Djokovic iets meer een, een slow starter dan bij Nadal. Het is momenteel weer juice. Het is dus nog steeds die vierde game in de eerste set. 2-1 nog altijd voor Nadal. Het ene circus is dus bijna afgelopen, de US Open, na vannacht voorbij. Maar morgen gaat er weer een circus van start, de Champions League. Met een prachtige visje op de eerste speelavond van de groepsfase. Barcelona neemt het dan een eigen huis op tegen AC Milan. Die topclubs zijn elkaar vaker tegengekomen op dat hoogste niveau. En onze gedachten dwaalden meteen af naar 1994. Toen stonden ze tegenover elkaar in de finale van de Champions League. Johan Cruijff's Dream Team was vlak daarvoor landskampioen geworden. Toenmalig Barca-speler Ronald Koeman en assistent-trainer Bruinslot vertellen over die finale waarin Milan bewees... Dat, het ook een droom, dat ook een droomploeg te verslaan was. En de commentator van dienst, dat was Everton Apel. Cruijff die hier dus... Met Ajax de Cup voor een bekerwinnaars won. Met naast hem zijn trouwe assistent Charlie Carlos daar ook Ibra in slot. Het was natuurlijk wel zo dat wij dus op de laatste stuittrekkingen het kampioenschap naar ons toe hadden getrokken. Dat kostte heel veel kracht en power. Tot aan de laatste dag. En als je dan zondagavond in de laatste minuut nog onder spanning komt te staan als je zelf je wedstrijd hebt gewonnen. We konden wel een aardig feestje vieren, dat team... Maar ja, we, we moesten de Europa Cup finale spelen. We hebben nog wel, dat kan ik me wel herinneren, s'avonds een groot diner gehad. Maar er waren geen andere festiviteiten, want ja... We, we speelden de, de, ja, de Champions League finale tegen, tegen Milaan. En we waren maandag uh, richting Athene gevlogen. Dinsdag hadden we de eerste training. En ik had me nog goed herinneren dat op een gegeven moment de kerf van, fluit maar af. Leg de training maar dood. We gaan lekker zitten op ballen. En we gaan praten over voetballen en wat we wel nog doen... en tactisch nog gaan doen en we kunnen doen. wat kunnen we nog opbrengen. Maar naar buiten toe uitbracht uh, Bracht Kruif het... Dat, uh, dat wij toch wel de betere ploeg waren dan Milaan... om toch nog een bepaalde ja, bluf uit te spreken en te doen. Die Kruis altijd van adviezen voorziet in de aankoop van spelers... maar ook is Bruin Slot de man die de tegenstanders analyseert. Ik moest uh, zeg maar in mezelf dus uh, meestal de voorbereiding gaan doen... Ik weet nog goed dat uh, Milaan was, had een prima elftal was. kampioen geworden van uh, Italië. Goede coach, Capello. Ik denk dat uh, in dat opzicht Capello... Uh, de, de aantal zwaktes die er waren in ons elftal bloot heeft gelegd. En, en, en dan moet je het ook nog kunnen uitvoeren. Daar hadden ze ook de spelers voor. En uh, ja, dat was te veel voor ons op die avond. Mooie beweging weer van Ik Wat een prachtige voetbal is dat... En Massaro brengt Nilo de poortkroos. En dat is verdiend, Absoluut verdiend. Op Guardiola, de huidige trainer van Barcelona en Koeman... onze constructeurs van achteruit in de opbouw... daar werd dus veel druk op gezet. En eh, bij balverlies gingen ze meteen scherp de diepte in. Dus eh, ja, ze versloegen ons echt wel in de eerste 45 minuten. Koeman, die risico's zou moeten nemen met zijn passing. Die net als deze Guardiola maar niet in het spel kan komen. Dankzij de goede tactiek van de Italianen. Ik weet nog wel, ja, ik heb amper de bal geraakt. Want die Massaro, dacht ik, de aanvallen, die, die, die stond uh, nog niet op mijn tenen. Maar de vlak voor. En, en ze liet iemand anders op, op, opbouwen. En, en, en het zat er heel kort op. En, en ze speelden met zoveel agressiviteit. En, en scoorde op de juiste manier. Simpel, de bal uitgespeeld. Achterlijn halen. Terugleggen, Massaro. We hebben het nog wel geprobeerd in de rust uh, neer te zetten. En uh, nou, de eerste de beste uitval uh, was dus van Savicewits op de punt van de 16. Soebi was niet zo gewend om uh, ja, vanuit achter de defensie uh, de 16 meter te beheersen. En uh, een beetje een gevaarlijk spel, maar de bal die tolde er toch in. En eigenlijk toen de 3-0 viel. Strekbeen van Savicewits, hij mag doorgaan. het passeert daar op een strik! Ja, toen dacht ik dat iedereen wel de handdoek uh, heeft gegooid... en we eigenlijk de wedstrijd uit hebben gekeken. Ontreddering, totale ontreddering in de defensie van Barcelona. Gek worden ze gespeeld. Nu is het desaggie. 4-0, yellow. Ik vind dit Barcelona ongenaakbaar. Maar wij waren dat niet. Want als je in al die jaren kijkt... Dan waren er momenten dat we tegen nederlagen aanliepen. En ik kan me ooit herinneren dat we vlak voor een kampioenschap Cadiz uit met 4-0 verloren. Wij, wij hadden best wel momenten dat het helemaal niets was. En, en, en dit elftal, dit Barcelona heeft dat niet. En de blijdschap bij de Italianen. Die Barcelona dus alle hoeken van het veld die te zien. In deze prestigieuze Europa Cup 1 finale. Op historische grond de Griekse bodem van Athene. Mooie terugblik was dat op die geweldige finale. Nou, de finale van 1994. Edwin Winkels en Emiel Schelvis aan de telefoon. Goedenavond heren. Goed, goedenavond. Zeg Edwin, om met jou even te beginnen, Johan Cruijff noemde het huidige Barcelona de verbeterde versie van zijn dreamteam uit 1994. Wat vind jij van die vergelijking? Ja, Ronald Koeman zei het net zelf ook al, van, van dit Barcelona heeft eigenlijk niet van die dagen dat het met 4-0 wordt afgeslacht. Of door Milan, of door Cadiz, of door CSKA Moskou, kan ik me herinneren, toen ze de Champions League hadden gewonnen in 92. jaar, daarop werden ze direct al uitgeschakeld. Wario uh, zal dat soort fouten niet, uh, niet, niet begaan die Kruijf toen zei. Uh, uh, Bruitsland had het al even over de bluff van Kruijf van toen. Uh, een van de uh, meest opmerkelijke zinnen van Kruijf was... Uh, ...van tuurlijk gaan wij deze finale winnen... ...want wij hebben Romario en zij hebben alleen maar Desai. Nou, Desai was die avond, je hoorde hem niet in de komst. ...hij scoorde één doelpunt en hij... hij een hele mooie trouwens ook, ja. Ja, in, in, in eentje overliep hij Barcelona. Vooral Guardiola, dat was zijn directe tegenstander toen. En ik denk dat Guardiola van die periode ook heel veel heeft geleerd. Uh, om, om, om dit Barcelona veel harder te laten werken. Bij, bij het Cruyff waren het toch allemaal veel meer technische spelers. Weinig, heel weinig brekers. Uh, Guardiola heeft ook niet, niet, niet echte brekers, maar toch op belangrijke plaatsen uh, op het veld. Waar, waar Guardiola zelf toen stond, staat nu een speler als Busquets. Die gewoon de, de tegenstander volledig kan ontregelen. Zoals wat de DCI toen deed uh, bij Milan, Het is, is een veel hechtere ploeg en, en, en zo goed voorbereid op alle wedstrijden. Kruijff deed altijd maar een beetje, ook al van Bruinslot met prachtige tips en zo. Maar uiteindelijk zei Johan, ja inderdaad legde die in training stil, weet je wat, we gaan gewoon voetballen. Milaan Milan dat is net als Logroñez, uh, die, die, die, die spelen gewoon weg. En, en dat zal Guardiola als trainer echt nooit overkomen. Elke wedstrijd wordt, wordt echt in, in, in de kleinste details voorbereid. Zeg het, en toen waren ze groot favoriet, hoe zit dat nu eigenlijk? Ja, het is niet zo belangrijk natuurlijk. Hè. Dit is geen finale. Uh, Barcelona is de betere ploeg, heeft het de laatste jaren bewezen. Uh, eigenlijk, uh, als je terugkijkt, uh, was AC Milan, denk ik, in Europa de, de laatste ploeg die jaren achtereen één uh, kon, kon heersen. Uh, eerst met Van Basten Rijkaard de Gulle, daarna met, met deze ploeg nog even, totdat Ajax er een eind aan maakte in 1995. Sindsdien is er eigenlijk niet één ploeg geweest. Die, er is zelfs geen ploeg geweest die twee, twee jaar op rij de Champions League heeft gewonnen bijvoorbeeld. En Barcelona lijkt nu de eerste die in staat kan zijn om, om, om, om dat te doen. Dus qua voetbal, qua spelers, uh, ook met de afwezigheid van Ibrahimovic bij Milan op het laatste moment... is Barcelona in deze, deze duels denk ik wel de favoriet. Emiel, onze man van het Italiaanse voetbal. Kun je dat huidige AC Milan vergelijken met dat elftal in 1994? Nee, natuurlijk niet. Wat Edwin zegt, klopt allemaal als een bus... Maar het is inderdaad wel zo dat uh, historisch gezien, uh, uh, overigens, dat is nog wel het elfde van van Basten en Gullit geweest 89-90. En dat is inderdaad het laatste. Champions League, 11-val geweest, dat twee, uh, twee seizoenen achtereen uh, dus de hoogste eer heeft gehaald. En daarna is het Milan trouwens ook niet meer gelukt, want na 94 en 35 kwam dus inderdaad Ajax. Overigens deed in die wedstrijd tegen Ajax in Wenen Servicius niet mee. En dat was eigenlijk wel de belangrijkste man. Uh, ook in creatief opzicht in die finale trouwens. En als ik heel eerlijk ben, als ik nu naar Milan kijk, um, ja, er zit natuurlijk nog wel heel veel voetbal in. Maar het is allemaal een beetje op leeftijd. De ja, oude mannenploeg, he, zeg je dan? Nou ja, ik bedoel, uh, het, het is zeker niet de dash van een Barcelona. Ik heb toevallig vandaag nog even contact gehad met dat... Uh... Uh, ...Milanezen En dan merk je wel dat ze toch wel met een soort instelling gaan. Zeker nu ze het niet over Ibrahimovic kunnen beschikken. van we gaan uh, proberen toch vooral maar in de weg te lopen. En kijken of we nog eens een balletje richting Cassano of Pato kunnen lanceren. Die natuurlijk wel in staat zijn als ze hun bui hebben. Om de verdedigers van Barcelona, die trouwens afgelopen zaterdag ook niet een al te beste indruk op mij maakte. Maar dit geldt terzijde. Uh, om het die toch lastig te maken. Maar ja, wat moet je doen? Je moet de linies kort houden. Uh, en als je niet uh, uit je eigen komt, dan weet je zeker dat je om je oren krijgt. Ja, als zij de hun, hun bui hebben, dan vernietigt Barcelona iedere ploeg in de wereld op dit moment. En dat is, dat is aan de ene kant hun, hun kracht en misschien dat het heel af en toe ook hun zwakte is. Ja, Aan de andere kant, ze kunnen altijd hoop putten uit die ene wedstrijd in 1994. Hè? Nou, dat zeker. En uh, wat heel veel mensen nog vergeten, dat, en dat uh, is toch de geschiedenis, is dat, dat Milan eigenlijk in die wedstrijd ook zijn complete centrum van de verdediging miste. Namelijk, zowel Costa Curta als Baresi waren geschorst voor die wedstrijd. En toen hebben ze geëxperimenteerd door Panucci daar in het midden te zetten, die later trouwens ook nog even in Spanje heeft gespeeld, naar Real Madrid. En, en de oude Filippo Galli, fantastische man, die ooit uh, de Nederlanders in Milan nog wegwijs heeft gemaakt, was, was de enige Italiaan die Engels sprak, maar in ieder geval die, uh, die hebben ze daartoe neergezet en ja, wat Edwin net ook zei uh, de SAI was weergaloos op het middenveld met Albertini samen, maar vooral ook Boban en Sevicevic, ja die speelden heel goed tactisch in, Donadoni, ja het was ook wel een ploegje en dat was en dat bouwde eigenlijk nog voort op de resten uh, en, en de fundamenten die eerst is als die en Later Capello uh, heel uh, secuur hadden neergelegd en nu is het veel meer, maar dat geldt eigenlijk voor alle andere ploegen behalve Barcelona, dat geldt Zelfs voor Real Madrid is het eigenlijk toch wat hapsnapperiger. En uh, zie je die ploegen eigenlijk per seizoen, zie je eigenlijk weer veranderen van samenstelling en ook weer veranderen van strategie. En eigenlijk uh, blijft alleen Barcelona uh, als een van de weinigen. Hoewel ze dan ook dit jaar vind ik een beetje gevloekt hebben door mensen als Sanchez en zelfs Fabregas terug te halen. Want volgens mij was dat echt niet nodig. Maar goed, ja, als je het geld hebt... Hè, uh, ja, blijven zij als enige eigenlijk overeind in die, in die wonderlijke mm. wereld... van het topvoetbal, waar, waar de waan van de dag vooral eerst... Ja, weer nog even naar die vergelijkingen die even doortrekken. De competitie bijvoorbeeld. Um, die vergelijking met 94, een paar dagen voor die finale. Toen werd Barcelona dan onverwacht kampioen. Kampioensfeest. Uh, leek dat de spelers een beetje uitgeblust waren. Uh, die trainer van nu, Guardiola, die was erbij. En die laat afgelopen weekend gewoon in het competitieduel tegen Sociedad... laat die de sterkspelers, een aantal tenminste... Messi, Iniesta, Villa laat hij op de bank zitten. Um, is hij wijzer geworden? Nou, hij, zeg, hij zegt: zei vandaag in de persconferentie dat voor hem eigenlijk de Champions League de allermooiste competitie is uh, op de wereld. Hij weet ook dat, dat heel Europa. Uh, meer naar de wedstrijden van de Champions League kijkt natuurlijk. Uh, die, die overwinning op Manchester United in de finale... Dan, dan naar hoe Barcelona de Spaanse competitie wint. Behalve die wedstrijden tegen, tegen Real Madrid. Die je ook de hele wereld zien. Dus uh, het lijkt erop dat, dat, dat hij toch redelijk geobsedeerd is... Om, om voor het eerst uh, sinds 20 jaar de enige eerste ploeg te zijn. De eerste trainer te zijn die, die twee jaar op rij die Champions League Ja, winnen. Maar dan speelt u dus wel met 2-2 gelijk tegen Sociedad. Ja, de, dat dus was, een matig resultaat. Ja, het was een, ook een, een slechte wedstrijd. Een misstap, hij zegt veel eens niks aan te rekenen. Ze hadden twee hele slechte minuten fouten die ze eigenlijk nooit begaan. Uh, maar daar leren ze van. Het is het begin van het seizoen. Dat, die fout maken ze eigenlijk altijd aan het begin van het seizoen. Hercules vorig jaar, Edwin? Daarom te verloren ze zelfs. Uh, Real Sociedad hebben ze ook nog verloren. Zij ja, daarvoor. Dus uh, ze zeggen van, nou ja, zo'n competitie hier is 38 wedstrijden lang. Uh, dus even. En ze hebben een brede ploeg. Daarom ook uh, hef, heeft hij onder andere zes Fabregas uh, Denk je dat ze volgas gaan geven morgenavond? Nou, ik weet niet of was er aan het doen, Maar dat, ja, ik denk dat het wel veel prestige is. Kijk, ja, ja. Heel, heel erg, hard, erg hard is niet nodig, want in deze pool met twee heel onbekende tegenstanders, uh, Pilsen een blad, geloof ik. Blad de uh, Borisov, ja. Ja, uh, he, he, he ja hebben ze zin, worden wel 1 en 2, dat is wel duidelijk. Ja. Daarom, dus dat, dat lijkt vooraf uh, al beslissend, Het gaat eigenlijk om een beetje een prestige strijd in de eerste ronde van de Champions League. Ja, dat lijkt is op het veld, hè, met die twee clubs? Ja, je weet nooit. Maar okay. daarom hield hij ook spelers op de bank tegen Real Zoals dat, omdat de Champions League vindt. Die belangrijke, die competitie, dat, dat duurt heel erg lang. Nou goed, ook uh, Milan speelde trouwens uh, gelijk hè, tegen, uh, wat was het? tegen Lazio. Ja, nou goed. Hey, even gauw, uh, Emiel, voorspelling ja. voor de wedstrijd. Uh, ik zeg uh, 2-1 voor uh, Barcelona. Kijk, Edwin. Nou, laten we het op een verrassender dan 2-2 houden. Ja, maar lekker nou, jullie houden elkaar weer mooi in evenwicht. <laughs> kan Hier ik kan de Danese vrienden weer geruststellen. <laughs> ja, dank jullie wel. En laten we een mooie wedstrijd worden. Dat is het belangrijkste. Okay. Goed, die andere wedstrijd. De wedstrijd in New York. Djokovic-Nadal. Is dat een mooie wedstrijd, Marcella, tot nu toe? Ja, het is heel mooi geworden de laatste twee games. Het tempo is opgevoerd door beide mannen. Nadal speelde al goed vanaf de eerste game. djokovic niet. Die had denk ik toch wat last van spanning of misschien even de knop omzetten na die halve finale tegen Federer. Maar hij heeft het gevonden hoor in de vijfde game. Hij heeft Nadal voor de tweede keer gebroken. Leidt nu met 3-2 en serveert voor een 4-2 voorsprong. 30 gelijk weliswaar. Dus we zullen nog zeker niet de laatste breakpoints en breaks hebben gehad. Ze hebben beide... Nu al vier breakpoints gehad. Dus het, uh, het hangt er echt om hoe er geserveerd wordt. Die eerste service zal vaak in moeten. Want uh, de returns zijn gewoon te goed van beide mannen. Maar ik moet zeggen, Djokovic uh, de laatste twee games een sprong gemaakt. Hij lijkt uh, een beetje de spanning van zich af te hebben geworpen. Uh, bespeelt het publiek ook. En ik heb het idee dat hij... Los is en heel goed in de wedstrijd zit. En nu is het uh, aanpoten voor Nadal, want het zal voor hem belangrijker zijn om die eerste set te winnen, want hij zit toch met dat mentale blok. 0 uit 5 dit jaar tegen Djokovic. De laatste partij, die slechte finale van Wimbledon. Dus uh, wat dat betreft een hele klus nog voor Nadal. Die staat een breek achter in de eerste set. 3-2 voor Djokovic. Marcella Masker was dat we zijn bijna aan het einde van onze uitzending. U kunt naar Marcella blijven luisteren de hele nacht nog, in ieder geval totdat. Die partij afgespeeld is in New York. Nog een berichtje. FC Zwolle heeft de kans om in de Jupiler League naast de koploper te komen. Eindhoven laten liggen. De Zwollenaren verloren met 3-1 bij Helmondspot. FC Zwolle speelde 80 minuten lang met een man minder. Want Agente uh, kreeg in de tiende minuut zijn tweede gele kaart. Eindhoven gaat er aan de leiding. 13 uit 5 en dan Zwolle, Kambuur en Willem 2. 10 punten.